De vader jong met het NOS-journaal. Joost Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. De Europese omroepkoepel EBU heeft hem gedisqualificeerd. Een vrouwelijke tv-producer heeft een klacht tegen hem ingediend. En de Zweedse justitie stelt een onderzoek in. Wat Klein zou hebben gezegd of gedaan is nog altijd niet duidelijk. De EBU zegt dat de beschuldiging tegen Klein en het lopende onderzoek voldoende reden zijn om hem van deelname uit te sluiten. Avril Trossen is geschokt en verontwaardigd en spreekt van een disproportioneel besluit. Rusland heeft naar eigen zeggen vijf Oekraïense dorpen veroverd in de grensregio Kharkiv. De dorpjes liggen zo'n 30 kilometer van de stad Kharkiv... ...die al weken het doelwit is van Russische luchtaanvallen. Het Russische offensief begon gisternacht. Later gisteren zei Oekraïne dat de aanvallen waren afgeslagen... ...en dat Russische panzervoertuigen waren vernietigd. Inwoners in het strijdgebied werden geëvacueerd. nog zijn er geen aanwijzingen dat Rusland manschappen... en materieel instelling brengt voor een grote aanval op de stad Kharkiv.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 Wel, de Internationale Organisatie voor Migratie. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. Duizenden huizen zijn beschadigd of verwoest. De Talibans spreken van een aanzienlijk aantal slachtoffers... en zeggen dat er een hulpoperatie aan de gang is. Het weer, zonnige warm, het is 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Ook morgen veel zon met maxima tussen 23 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Planted in the West, oh-oh They can't stop us, they can't stop us Walking out there, oh no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 Something I bad happens days. to me I always say to I myself say tomorrow, Boy, you can always can run, run away Ja, de wereld staat een beetje op zijn kop. Vandaar dat ik uh, deze plaat uh, draaide. joh de ice safe van uh, Roberto Sciacchetti. En uh, waar we ook van uh, op ons kop staan, uh, Thomas... is uiteraard de disqualificatie van onze eigen Joost. Ja, dat is toch wel. Dat is nog nooit voorgekomen. Dat hè? is nog nooit voorgekomen. Nee. In uh, 68 jaar, uh, never uh, gebeurt gewoon dat er uh, iemand gedisqualificeerd is. Maar je zou toch denken... dat. Die... Echt wel wat geflikt moeten hebben. Dan zou hij oh, nee. echt wat uh, gedaan moeten hebben. Ga nog even luisteren, hè? want uh, dit zou hem worden, hè, vanavond. Together! It's now or never! Ja, It's now or never, uh, zegt hij ook. Nou ja, het is dus. Europa, uh... blijf hier tot ik doodga. Europa, Europa, Welkom in Europa. Ja, eerder uh, gaat de gang er een beetje uit, hè. die manier. Ja, nou ja, helaas uh, geen Europa-paar vanavond uh, nou ja, tijdens gaat, het uh, songfestival. Er gaan nu dus geruchten rond dat hij vanavond al in Nederland zou zijn. In zijn uh, Friese dorpje, waar hij dan misschien de punten gaat verdelen. Echt maar waar? Ik, ik, ik kan mij niet voorstellen dat dat gaat gebeuren, toch? Nee, dat vrouw Tross uh, daarmee al akkoord gaat. Ja. Weet ik ook niet allora, of dat handig is. Ze steunen hem wel, behoorlijk. Dat is ook zo. Maar dat moet je ook doen, hè, vind ik. Ja, nee, dat is ook wel zo. Ja. Maar ja, nou ja, goed, als iemand echt uh, misdrijven heeft gepleegd... Dan, ja, maar ja, wie, wie was erbij en uh, ja, ja, waar ja, gaat dat, het precies om? Dat. Ja, ja, Wij weten het ook niet. Nee. Dus, nou ja, wat we wel weten, dat we 2-0 uh, voorstaan hè, met voetbal. Ja. En uh, dat dat uh, wat dat betreft uh, lekker gaat daar op Duintjesveld. Zometeen meer daarover van Piet, maar we gaan nog veel meer doen. Ja, Zeker. <laughs> ja. Nee, we hebben natuurlijk nog uh, wat evenementen. Onder andere uh, wat vanavond ook nog plaatsvindt. Uh, wat we om half vier even gaan uh, bespreken. En verder, uh, dit uur staat in het teken van de voetbal. De voetbal. Ja. Een hele belangrijke wedstrijd om uh, lekker drie punten... en uh, heel veel uh, doelsaldo naar uh, binnen te slepen hier in uh, Zandvoort. Als, uh, als je denkt, van, nou, ik wil er wel bij zijn... Ga dan even naar Dijstersveld toe en uh, moedig uh, ons team aan... Yes. nog uh, drie wedstrijden te gaan tegen de wat uh, zwakkere deelnemers. Zouden we toch negen punten kunnen binnenhalen? Dat is wel lekker. Dat zou wel lekker zijn. Zeker weten. Nou ja, ga even naar Dijstersveld of blijf luisteren naar de radio... voor uh, alles uh, omtrent uh, die voetbalwedstrijd. Maar niet alleen voetbal. We gaan het ook nog even hebben over uh, tennis. Want uh, SV Sanford heeft ook een uh, tennisafdeling... En uh, daar werd Piet uh, ook alles over. Straks gaan we met Piet ook daarover praten. Maar eerst, jawel, meer muziek. Mellow Man, right. Right, right, right, right? No se puede complacer. A todo el mundo. A todo el mundo. Decidi beber. Sin importar que digan. Soy feliz. Yo cambio. Usted fue para ver A esta vida cuando tiene te quiere cuando no te olvida o esta vida cuando tienes, Que digan, soy feliz, yo cambié. que con usted fue pa En bij de 21 graden van vandaag past natuurlijk ook lekker de zonnige muziek. En die hoorde je net van Mars Marshmallow en uh, Esta Vida. Ja, we gaan zometeen uh, denk ik weer naar Piet Pijpen toe. Eens even kijken of het er een beetje lekker gaat daar op Duintjesveld... met het uh, scoren van doelpunten. We hebben er heel veel nodig vandaag. Vinden we wel lekker. Tegen de wedstrijd tegen Beverwijk. Uiteraard hou je daarvan op de hoogte hier bij CFM... We dus zeggen een hele goede middag. Hier de Dance Classic van uh, Like a Virgin. Ga ik dan weer snel over naar het Duitjesveld, Want daar zijn weer uh, uh, activiteiten op het uh, veld waar we wel blij van worden, uh, Piet. Ja, dus in de meerdere zijn we, zeg ik. We zitten in de 35e minuut. En het is uh, 3-0 geworden. De derde goal was een heel aparte van uh, Beverwijk. Die uh, gaf de, de bal aan uh, zomaar aan de vrijstaande Fernando Lewis. En uh, ja, die, die kon dat buitenkansje niet uh, missen. En van 1 meter afstand maakte die de 3-0 van. Dat was na ongeveer een half uur. Inmiddels uh, daarna twee... Uh, Twee ballen nog op de lat van Zandvoort die er niet in gingen. Er is één aanval geweest van Beverwijk tot nu toe. En die uh, was uh, redelijk makkelijk uh, door de keeper uh, te onderscheppen. Dus het is een verkeer. Is ook, ik denk ook dat de spelers last hebben van de warmte. Het is natuurlijk het kunstgras en de temperatuur. Het te, te, is te, te droog en uh, ja, 3-0, 35e minuut. En uh, we gaan rustig verder. Nou, uh, succes uh, daar, uh, Piet. Ja, Dankjewel okay, voor dit goeie. moment. Hoi. Ja, nou, 3-0 inderdaad, je hoorde net van Piet Pijpen. Gaat lekker. Er waren heel veel mensen gekomen naar het laatste concert van Madonna. 1,6 miljoen Zo. mensen op het strand. Het ja. was een gratis concert dat schap was een afscheidsconcert van de tour die ze door heel, de, hele, de hele wereld eigenlijk wel gehouden heeft. 1,6 miljoen. 1,6 miljoen. En het was niet eens het beste bezochte festival. Kun je nagaan? Dat is... Nou ja, in ieder geval uh, hoor je een beginnummer van haar uit uh, 84 volgens mij. Uh, like a Virgin. We gaan weer naar de berichten. Vandaar dat ik jouw microfoon weer opgezet heb. Ja, nou ja, het uh, venijn zit hem in de staart zal ik maar uh, zeggen Rob. En het spreekwoord zegt het al een beetje. Over het project met de vier appartementencomplexen bij het Watertorenplein. Het eerste gebouw, uh, de sociale huurwoningen aan het plein en de Westerparkstraat... schijnt namelijk zo'n 60 centimeter te hoog zijn gebouwd. Ja, ik zie je al kijker op, Maar ja, dat kan een hoop gevolgen met zich meebrengen. Bewoners van het eerste nieuwe complex... kunnen hierdoor hun huizen slechts moeizaam bereiken. En rond de appartementen is het een bende met zandhopen... en een uh, afbrokkende straat. En het heeft ook consequenties voor de omwonenden... met lichtinval van koplampen uh, van vertrekkende auto's... uit de parkeergarage in de lager gelegen flats van Westerduin. Dat is de hoek van de Westerparkstraat en de Hogeweg. Uh, volgens Vinkbouw... ...staat de flat helemaal niet 60 centimeter te hoog. Er is volgens hen gebouwd zoals het vergund is... ...en tussentijds alles nog een keer... ...gepeild door de omgevingsdienst Eimond. Maar ja, dan vraag je af... ...wat is er dan wel aan de hand? Nou ja, stond het fout op de papieren? Was het toezicht wel goed? Is daar een fout in gemaakt? Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het feit is dat er wel een mooi complex is gerealiseerd. Alleen ontbreken de laatste losse eindjes. En Vinkbouw wil daar verder... ...geen commentaar op leveren. Maar... Duidelijk is dat de gemeente en de projectontwikkelaar uh, uh, uh, lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot de aanleg van de openbare ruimte. En dat is ook de oorzaak uh, dat er de laatste drie weken niet meer aan de afwerking uh, van het project is gewerkt. Wij gaan als gemeente nu de regie voeren en trekken de aanleg de, en de afronding van de openbare ruimte naar ons toe. Al dus uh, wethouder Jan-Jaap de Kloet. Ja, wat een verhaal zeg. 60 centimeter te hoog. Ja, nou, en ik heb ook gezien, ze hebben zo'n zo plateau hebben ze ja. gebouwd. Even tijdelijk plateau. Met een trappetje omhoog. Zodat uh, ja. mensen dan bij hun woning ja. kunnen komen. Dus en denk, kan, die kan... woningen daarnaast die, die liggen eigenlijk juist heel laag. Ja, ja, ja. ja, ja dus, dat dus zou je denken, een, hoe, hoe kan dat nou gebeuren dan? Hè? Dat is een beetje vreemd. En dan, uh, ja, dan was het ook nog zo dat op de begane grond. Wat is speciaal mensen die slechte benen waren ja, geplaatst? Dat nog. Dus een mevrouw met een rollator die moet nou een flinke helling op voordat oh. ze bij de woning komt. Oh, oh, oh. Dus nou, wacht het af hoe het het dat gaat, gaat verlopen, Thomas. Wel een heel apart verhaal hoor. Iemand Zeker. moet er echt niet goed opgelet hebben. Meer kunnen we er op dit moment niet over zeggen. Een beetje Joost kleine verhaal. Kunnen we ook niet meer over zeggen. Moeten gewoon allemaal even afwachten. Wie weet, misschien geeft hij vanavond wel de punten namens Nederland. We blijven het volgen voor je hier bij CFN. Hot town, summer in the city. Back of my neck, getting dirty and gritty. I been down, isn't it a penny? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, harder than a match. Hey.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 Kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out. Reason like a bus stop. Running up the stairs. Gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go hunt, I'll find the girl Come on, come on, it's dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a penny? The days can't be like the night in the summer. In the city. I'm hey. Single, hè, je de door, de nieuwe single van Teddy Swims. We gaan naar het Duitsveld, hij is het inmiddels rust. En volgens mij is er ook nog wel zo vlak voor het einde van de wedstrijd van de eerste helft... dan nog wel het een en ander gebeurt. Piet? Ja, inderdaad. Er is, zeg maar, in de 40ste minuut moest onze vriend Karsten Vries... die moest gewisseld worden bij de dekstak, hè, een blessure. De dekstak je zo'n kou moeten vervallen, vervangen... Dus een wissel en uh, zeg maar één minuut voor rust en uh, een hele mooie aanval. En uh, onze vriend uh, Silvio, die uh, maakte met een mooie schuiven 4-0. Dus de rust is aangebroken met een 4-0 stand. Nou, dat ja, is dus wel ja, lekker de rust in gaan, mooi. toch? En, uh, ja. Dat is lekker de rust in gaan, ja. Ja, dus, uh, Nou, we wachten rustig af en dan gaan we de tweede helft verder. Zeker. En, nou, we hadden het net, uh, Piet, uh, even over dat uh, SV Sansfoort uh, doet uh, niet alleen uh, voetbal, maar onder meer ook tennis. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. en uh, ja, hoeveel uh, velden hebben jullie en hoe werkt dat dan uh, bij SV Sandvoort? Nou, ik, ik, vind het, ik vind die vraag wel, uh, wel heel leuk en ook uh, redelijk uh, ja, actueel. Want uh, we hebben natuurlijk sinds uh, 2021, zeg maar, is er een, uh, is, uh, er een grondrij op plaatsgevonden om een sporthal te gaan uh, faciliteren op, het, uh, op de golfbaan. En uh, de toen daar aanwezige tennisclub, die is uh, verhuisd en daarnaast ons complex. Naast, onze, ook, naast ons gebouw, naast onze kantine, hebben we twee prachtige, mooie alweer tennisbanen. die inmiddels al twee-ruik zijn. En inmiddels uh, zijn ze ook goed bespeelbaar. En, uh, goed, we hebben dus ook weer onze vereniging een afdeling tennis. Je, je kan lid worden van de afdeling tennis. En dan betaal je een contributiebedrag voor. Dat is een, een minimaal bedrag in vergelijking met de uh, contributies van tennisverenigingen. En dan kun je uh, tennis als de baan vrij is. Dus onbeperkt tennis het hele jaar doen. Wow, Dat is heel en, leuk! En, uh, ja. We zijn momenteel, is vandaag, die is vandaag gestart, dus jouw vraag zal niet geheel uh, zomaar uit het niets uh, bedaan komen. Maar uh, we gaan een, uh, leuk, er komt een leuk artikel in de uh, in Zandvoortse krant en uh, we gaan uh, via een advertentie ook proberen leden te werven. Want er is gewoon ruimte en uh, er zijn heel veel mensen die thuis op de bank zitten en die er nodig van af moeten komen om toch... Uh, tegen een lukkele vergoeding uh, le leuk actief bezig te kunnen zijn in deze tennisbanen. En uh, hoe werkt dat dan, uh, Piet? Moet je van het voor uh, reserveren via een bepaalde site of zo? Uh, nou, uh, je, je moet eerst... Uh, wat de bedoeling is dan, dat je lid wordt van SV Zandvoort. En dan uh, is er een soort uh, je reserveringssysteem. momenteel is er één persoon die het allemaal doet. Dus dat gaat als Raymond Lembeek. Dat is echt een tennisfanaat. En die heeft het tot nu toe. Kan het allemaal nog? En als het... ...drukker wordt, dan zullen we aan een reserveringssysteem moeten dat je kan reserveren. Maar je kan ook bijvoorbeeld als je zegt, nou, ik ben met een groep mensen... ...en we willen met z'n zessen tennissen, dan kun je zeggen, nou, we worden met z'n zessen lid... ...en we willen elke keer op een bepaald tijdstip, willen we elke week kunnen tennissen en zo. Ik denk dat maar, wel ja, heel veel mensen daar blij mee zijn, dat je gewoon uh, ja, lekker uh, ja. dicht bij, bij huis uh, kan tennissen. Ja, we hebben het tot nu toe een beetje stilgehouden. Stil niet, niet echt actief geworden. Maar nu is de, de ja, Vereniging van mening dat we dat zeker moeten doen. Ik bedoel, die banen liggen daar. Die zijn in de tijd van de wethouder Raymond van Haapten gerealiseerd. Echt heel mooi zijn ze. Dus, uh, en ze zijn ook goed bespeelbaar. Dus ik zou zeggen, als er mensen zijn die dit horen en denken... Uh, ja, ik ik voel er wat voor, uh, de, de volgende nadere informatie in de krant deze week of de volgende week. En uh, ik zou zeggen, meld je aan uh, via de website van SV Zandvoort. En uh, dan kun je tennissen, zoveel je maar wil. Ja, is dat, dat er de... nu ook al mogelijk, dat aanmelden? Of via de website kun je aanmelden en anders een uh, e-mailtje naar uh, bestuur.svzandvoort.nl en dan uh, komt alles voor elkaar. Nou, dat is uh, goed nieuws. Want, uh... Ja, de, de, de tennishal, daar uh, hoeven we niks meer van te verwachten of gaat dat, dat nog wel gebeuren? Nou, dat is, ik ben daar geen boodschapper van, maar uh, mijn informatie strekt in, in zoverre dat het nog niet een heel dood traject is, dat er nog wel steeds gepoogd gaat worden om toch uh, iets, dat, iets, dat er toch nog een hal komt en dat mogelijk ook uh, met, gecombineerd met padel binnen. Maar dat zijn allemaal dingen die ik, die, die, waar ik niet met zekerheid uh, over ga spreken. Maar, schijnen er nog wel ontwikkelingen te zijn. Dus. Oh, Oké, okay. nou ja, ook positief uh, dat het toch uh, nog uh, doorloopt. Ja. Dus ja. met z'n allen maken we daar gewoon een heel mooi uh, sportercomplex van. Uh, dankjewel Piet. Dat is de bedoeling, hè. Even duintjes, voor uh, dit... Duintjes, duintjes wel, dus is een mooie omgeving. Zeker weten, zeker weten. In de, in okay. de duinen en tot straks. 4-0, lekker de rust in. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Piet Pijper. Mooie boodschap dus. Uh, je kan lekker gaan tennissen bij SV Zandvoort. Kijk even op svzandvoort.nl voor uh, meer informatie. Of van de week in de Zandvoortse Courant. En anders zie je of hoor je het wel bij ons. Heb jij er nog uh, meegemaakt? Uh, Miami Vice, wel eens van gehoord. Uh, ja, wel eens van gehoord, maar niet meegemaakt. Nee, niet meegemaakt. Nee. Nou ja, in uh, onze tijd uh, was dat. Uh, een beetje van je moeder en zo. en van mij, uh, zeg maar. Uh, was dat uh, wel een uh, serie die enorm populair was uh, op uh, televisie. En dit was uh, de themamuziek uh, daarvan. Joh, de Crockett's Team van uh, uh, Jen Hammer, zo heet die uh, man die het gemaakt heeft. En we gaan uh, weer uh, naar het evenement, hè? Ja, we hebben het al over zomerstart gehad. Nou, er is nog een op vanavond doen, dus hoor. en morgenmiddag uh, ja. op het Badhuisplein. Maar ja. er is nog veel meer te doen. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, dan, uh, dus, uh, dit weekend nog het uh, zomerstartfestival. Uh, vanavond de optredens van onder andere Django Wagner... Uh, Sven Verstegen en Robert van Hemert... waar de entree 17,50 kost uh, aan de deur vanavond. En morgen natuurlijk van uh, 2 tot 7 uur... waar onder andere een optreden van Wolter Kroesers zijn... En er zijn nog kaarten te koop. Nou, die kan je kopen op zomerstartzandvoort.nl of aan de deur dus. En dan gaan we kijken naar morgen. Morgen 12 mei van 9 tot 5 uur is de 47e editie van de Sint-Paul Historic Zandvoort Trophy op circuit Zandvoort. Bewonder prachtige bolides tijdens de parade waar eigenaren hun juweeltjes tonen aan het publiek. Of ze ervaren zelf de sensatie van het rijden op de historische baan tijdens een vrijrijdensessie... Over motoren. Ja, daar spoken. gaat er een beetje langs uh, meteen. <laughs> Verder kunnen bezoekers genieten van opwinnende races met klassieke auto's. waarbij historische voertuigen zij aan zij zullen strijden. Maak je op voor honderden klassieke auto's op de Paddock, staal van merkenclubs van het uh, concours de Elegance. Powered by Octane. En uh, er hebben zich al meer dan duizenden jong- en oldtimers aangemeld. Dus wil jij je trots op vier wielen ook komen tonen? Of uh, wil je gewoon uh, komen kijken? Uh, dat kan voor maar 15 euro. En dan kan je tickets kopen op historiczandvoorttrophy.nl uh, Dan gaan we verder naar volgend weekend. Want 18 uh, en 19 mei tijdens het Pinksterweekend vindt de Ibiza Markt on -tour plaats. Met een grotere opzet uh, van circa 100 uh, aanbieders verdeeld over so, kleurrijke kraampjes en busjes. Met zomerse Ibiza en Bohemium Lifestyle producten. De markt uh, vindt plaats uh, beide dagen op het Badhuisplein en de Boulevard uh, van 11 tot 6 uur en is gratis toegankelijk. De markt is, uh, uh, ja ja, wil je er nou meer info over hebben, dan kan je kijken op uh, Hippie. En happyevents.nl Happy and happy events. And happy events. <laughs> ja. Yes, ja, daar is, is gedacht, altijd hè? een hele leuke markt trouwens hoor. Oké. Okay. Dus, nou, dus dat is zeker de moeite waard om daarin, uh, nou ja, als je, als je daar een kijkje te hebben. Als je daar nou geweest bent, zondag 19 mei... dan kan je s'avonds gelijk uh, door naar het strandfeest. Want Zandvoort Alive staat dan weer op de planning. Uh, dus uh, dat kan je... Uh, nou ja, lekker... Uh, er zijn dit jaar twee stages. Uh, bij Mango's Beach House en Cosmico Beach... Uh, bij Mango's Beach House zal vooral Let in House gedraaid worden. En dat is uh, gratis te bezoeken ook van 4 tot 12 uur. Dat was hem weer op. Oké, okay, nou ja, de, ja, je zegt het uh, in, allemaal van uh, volgende week en dergelijke. Ja, bracht me toch even een heel klein stukje hoor. En dan uh, hou ik ermee op. Maar uh, op een mooie Pinksterdag, een gouden ouwe. <lacht> een heel klein stukje. Op een mooie Pinksterdag. Als het even komt. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te eet de keuren in de zon. Of in het... Uh, Is dit het jouw tijd, uh, Rob? Nee, dat, nee dat, toen, was ja. ik ook, toen was ik ook nog niet geboren oh. hoor. Maar uh, ja, op een mooie piste dag. Ja, volgende week dus. Uh, met ja, uh, de Ibiza-markt. Hou je bek. Okay. Uh, de Ibiza-markt <laughs> en uh, met... Uh, de, de, wat zijn er nog meer? Ah, uh, Zandvoort Live. Zandvoort Live, ja. ja het even gegeten op het strand. Uh, ja. Hier in Zandvoort. Nou, dat waren de evenementen. Uiteraard ook na te lezen op de diverse kanalen... van je eigen lokale radio ZFM Zandvoort. The Kids from Fame zijn hier nu. All the boys may turn me on. But lie. It be so plain to see. De Kids from Fame en High Fidelity, lekkere, vrolijke muziek. Zo op de zaterdagmiddag bij eigen radio ZFM. We gaan weer naar Duitsersveld, want uh, is de tweede helft inmiddels begonnen Piet? De tweede helft is, is al juist begonnen. Zonder voor de zin aanvallen was een bombardement net op de goal, maar elke keer een been of een arm. Of een, of een arm niet, maar een been ertussen of een, een ertussen. Dus het is nog steeds 4-0. We zitten in de 51ste minuut nu. En uh, ja, het is uh, weer hetzelfde spelletje, hetzelfde, één richtingverkeer, maar uh, die jongens hier, die, zitten, die, die kunnen best wel een beetje voetballen, maar ze hebben geen wissels ook, dus ze moeten er echt met z'n elfen doorheen, de tweede helft Dus het is zwaar voor ze worden voor Beverwijk en wij uh, moeten maar kijken wat we ervan kunnen maken. En dat doen we nu ook een uitval van Beverwijk, die keeper, die, die spelen in schieten vanaf de, van de middellijn, maar ook geen resultaat. Dus het is uh, 4-0 in de 51ste minuut. En uh, we wachten op uh, verdere ontwikkelingen. Nou, we gunnen Beverwijk best wel uh, wat uh, puntjes nog. He, als ze in de min uh, staan waar we het uh, net over hadden, Piet. Alleen uh, niet ja. tegen ons. Nee, wij gunnen, ik gun iedereen alles. Maar vandaag is voor persoonvoer wel belangrijk. Daarom? Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. En we moeten gewoon, dit, dit zijn wedstrijd, die dit moet je gewoon winnen. En eigenlijk ook nog met grotere cijfers. Want ook het doel zullen ook wel nog om de hoek komen kijken. Dus. Je moet het niet te makkelijk oppakken, vind ik. Nee, wat, ik vind uh, je, het, ik vind het... welke plekken zijn nou belangrijk dan uh, even voor mij ook... en voor de luisteraars uh, om te nou, behalen de denk, top? Ik denk dat het, het, maar bij plek 7 en 8 moet je al heel erg op gaan passen... dat je niet in de nacompetitie competitie Daarentegen, als je drie keer wint en het, en het loopt een beetje goed... dan zit je bij de na-competitie om naar boven te gaan. Dus, uh. Kijk, ja, dat is dat wel, wel een heel verschil. Ja. En eigenlijk, uh, deze laatste drie wedstrijden moeten negen punten zijn... maar zo'n soort... Dus het hangt een beetje van de, van de mede-concurrenten af hoe dat gaat. En nu is er een speler van Beverwijk, die kan echt niet meer. maar Ik zie ook alleen maar leuke mensen in de du-out zitten met jurkies aan. Dus die gaan ook niet invallen. Dus ik, ik hoop voor echt dat ze met z'n telp kunnen eindigen. Maar... Jammer, maar het is niet anders voor zo'n club. Oké, okay, nou, dankjewel uh, Piet. Ik, ik, ik blijf in de lucht en als ik me meer is, dan meld ik me. Ja. Helemaal goed, dankjewel. Okay, en, uh, zo, uh, ja, jij houdt het in de gaten daar op uh, Duintjesveld.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 Ik moet zeggen, ik moet ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, outé, moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen,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 Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et... Où t'es papa Où t'es Onze zei de buur we met papa Oethee en het van alweer een aantal jaren geleden. Het is lekker zonnig weer hier in Zondpoort. Dus uh, vanavond een mooie zomerstartfestival. Dat hoort natuurlijk bij het uh, prachtige weer van vandaag. Dus het plaatje klopt nou een beetje, hè, Thomas. Ja, heerlijk. Heerlijk, zeker weten. Wij genieten in ieder geval van de Die staat op volle toer in de studio aan de Torweg Tina. Met nu André Haassers en ik heb zomaar in mijn pol. Oh, ik voel mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu naast me zit. Omdat ik jou nog steeds aanbid. Maar ik weet jij bent straat hier. De zon die schijnt, dus drinken we bieren.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 Geen gezeur Ik geniet van de warme zon Het is net een gele luchtballon Aan de tafel zit een oude man Die van de drank niet meer lopen kan Er is niemand die wat zegt Hij zit niemand in de weg Ik heb de zomer in mijn boven Alle drassen zijn weer vol Nog de wensen voor mij begin echt te... I the summer in En dat was uh, Elferfiel en uh, Forever Young. We gaan op naar het nieuws. En uh, weer zo dadelijk zijn we er nog uh, één uur lang. Uh, met Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen. Follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel?